Goedemorgen, ik ben Dilke Teertse. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het vandaag verder over de kabinetspuzzel. De formatie zit al een tijdje hartstikke vast. Gisteravond werd er nog een schepje bovenop gedaan... door D66-leider Sigrid Kaag. Tijdens een lezing haalden ze uit naar Mark Rutte zonder zijn naam te noemen. Als je de politieke managers te lang hun gang laat gaan betaalt de samenleving uiteindelijk daarvoor de hoogste prijs. Vanmiddag praat de Kamer over hoe het nu verder moet. Dat doen ze trouwens in de nieuwe Tweede Kamer. Die wordt nu geopend. De oude wordt de komende jaren opgeknapt. Verslaggever Xander van der Wulp. Is die tijdelijke plek al af? Ja, uh, ja, dat was nog wel even lesminnetwerk. De laatste dingen moesten nog aangepast worden. Gisteren is er pas een spreekgestoelte geplaatst. Uh, ik denk dat de zaal voor, uh, voor televisiekijkers uh, heel herkenbaar gaat worden. Dat komt omdat alle meubels mee zijn gegaan. De afstand tussen de meubels is ook precies hetzelfde als in de oude zaal. Nou ja, de, ik denk in ieder geval dat iedereen ons uh, ja, uh, moet zorgen dat ze op tijd zijn bij het debat. Want het uh, pand is nogal een dolhof en uh, veel parlementariërs zijn er deze week voor het eerst. In een deel van Twente moeten mensen voorlopig nog al hun water koken. Vorige week werd een poepbacterie ontdekt en dat is nog steeds niet opgelost. Overmorgen wordt gekeken hoe het water ervoor staat. Tot die tijd moet je voor de zekerheid je tandenpoeswater of koffiezetwater koken, douchen en de wc doorspoelen kan wel gewoon. Als jij een achternaam hebt die een link heeft met de slavernij, dan moet je die makkelijk kunnen veranderen. Het gaat om namen zoals ze Vriesden, afgeleid van de Vries, of Kenswil van Wilkens. De gemeente Utrecht gaat het zelfs voor zijn inwoners betalen. De voorzitter van het Nederlands Instituut vertelt wat er anders wordt. Nu is er sprake van heel veel papierwerk en uh, natuurlijk de kosten rond uh, de 835 euro. Uh, er, moet ook een, uh, er gaat ook een psychologisch onderzoek aan vooraf. Wat er nu verandert is dat uh, de rekening opgepakt wordt door de gemeente Utrecht... En naar ik begreep, zijn er ook andere gemeenten die, uh, die dat voorbeeld willen volgen. Utrecht denkt in december te weten hoeveel inwoners hun achternaam zouden willen veranderen. Het weer veel zon vandaag, alleen het noorden blijft een beetje achter. Vanmiddag kan het 25 graden worden. Morgen ook zonnig en nog warmer. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was er een ongeluk op de A10-ring de Amsterdam-Zuid. Tussen Amsterdam over Amsterdam knopen de Nieuwe meer nog zo'n 6 kilometer met een kwartier vertraging. Alle reishokken zijn weer open. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 is de zomer van ZFM, met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM, de kant nog show. ZFM, het geluid van Zandvoort. alone. zijn we weer met een uh, nieuwe aflevering van de Kalt nog wel zo goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Nou, we, uh, Hans. We zitten geloof ik een beetje onze roes een beetje uit te slapen of uh, valt het nog wel mee? Nee? nee, hoor. Nee? Nou, nee. Ja, als het is vloeg. al een dag later, hè. Ja. We hebben een koekoeksjong aan tafel. is resten, niet. We hebben no. welverdiende vakantie. Nou. En we hebben lekker Hans Bokman. Ko koekoeksjong. Je mag nooit meer weg. Nee, nou ik zit er nou toch. Ja, precies. Goedemorgen, Al. Hoi, hey, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben helemaal niet zo waar we het vandaag over gaan hebben. Ja, ik weet het niet. Zou ja, ik, niet weten. Wat gebeurt er nog? Nee, was er iets met afzwemmen? Ja, in de panne? Nou, ja. er zijn genoeg mensen die hebben gezwommen volgens mij. Er was een eh, in het dorp. Daar was iets. Oh, ik heb wel eens herrie gehoord. Ja, en nou, wat de herrie betreft, heel veel mensen hebben nog steeds, en had ik ook overigens het idee. Dus die dingen, hels en helder. Nee, die maken helemaal geen meer. Nee. Je. Nee. Nee. Mijn nee. grootste teleurstelling was dat ik daar zat met mijn oordop en ik denk: wat zijn dit voor, voor, voor een toys? <laughs> ja. En ik was natuurlijk de laatste keer dat ik daar zat, uh, rook het ook naar motorolie. Die geur, kun je dat ja. nog eens in af? Ja, ja, ja. ja Verbrande olie. Want al die formule ja. Inhouds hadden altijd verbrande olie op de ja. uitlaat, Waardoor het altijd stonk naar ja. verbrande olie. En, en nu ja. had je het een klein beetje met, met die banden. Ja, je maar je ronde de dan, dan, dan rook je dat ook wel. Maar, ja. maar, maar, maar bij, bij, je hebt nergens motorolie geroken. En, nee. en geen herrie. Maar nee. omgeving die is het Eimond... He, die de klachten uh, ja. maar die hadden extra mensen ingehuurd... om uh, die klachten te ontvangen. Oké. Okay. Ze hebben er zeven gehad het hele weekend. Ja. Op zondag twee. En waar gingen die over? Niet over het geluid, maar over de overvliegende helikopters. Oh ja, tuurlijk. Ja, ja, ja, dat ik is had, ook een beetje. In de file. Ja, wat ik wel een beetje had. Kijk, de Maaspel hoor je een helikopter als er uh, een ontsnapte uh, boef is. Of als er een zoektocht op zee ja. is. Ja, ja, dus ja, ja, ja. dus toch als er een helikopter ja, hoor, is er ja, ja. Of een zoektocht ja. op zee of een ontsnapte boef. Maar dat ding komt steeds met allerlei, ja. allerlei uh, coureurs heen ja. en weer vanuit ja. Noordwijk. Dus iedere keer schrik je toch even op, denk ik dat niet te versopen zijn. <laughs> ik vond, oh nee, bespaard te kiezen. Maar we ja, hebben wel helikopters. Dus. Ja, we kunnen wel, ja, stel, maar, wel. Dat is wel redelijk goed georganiseerd. Redelijk echt. heel goed, heel goed. Dat ja. is de understatement of the year. Ja, ik vond sorry. het echt. Ik vond het zo waanzinnig goed georganiseerd ja. dat in de kleinste details ja, ja. al die fiets. Parken die ja. namen hadden. die normale Ik heb wel, wel een file in... gezien, hè Wel een file gezien in Noord, bij de Gewoon ja. Allemaal fietsen in de... Ja, en Fietsen, ook wel. Fietsfielen is tenminste nog. erg, he. Ja. Nee, ja. Bij ja. mij was uh, achter... Ik woon natuurlijk... Uh, mijn achtertuin is de Gerkenstraat. Ja. Uh, zondagavond heeft het tot 9 uur vastgestaan. Nou, dat is echt. Ja. Dat is niks, hoor. En bij nee. de dag staat ook tot 9 uur En staat tot uur vast. Ja. Maar, nee, dus wat dat betreft. Twee negatieve puntjes. Toch, ja? Ja, toch twee. Nou, dat nou, viel natuurlijk op zaterdag of op vrijdag... Nee, vrijdag viel de uh, pinautomaten viel er uit... waardoor mensen echt te lang in de rij stonden voor een broodje. Dus een beetje, als je niks mee mag nemen, dat snap ik. Maar als je drie kwartier ja. moet wachten op een hele slechte hamburger... en je kan hem niet betalen, dan zou ik ook zo gereinigd worden. Ja. Maar goed, daar kun je niks doen. Dat is hand kun je niet de poepen. Uh, en het tweede was het feit dat... Ik heb nu een aantal mensen gesproken. Uh, het systeem was niet waterdicht. Ik, nee, ik ken een aantal nee, mensen die met een gekregen. gekopieerde kaart gewoon ja. het vier op zijn gelopen. Als je namelijk na de controle ah, ja. van je COVID-pas en je identiteitsbewijs doorloopt, moet je naar nou je kaartje laten scannen. Ah, en ik ken een aantal mensen, die, zeker nog, ik ken een groep van, van 50 zandvoorten, <laughs> die is met gekopieerde kaarten gewoon erdoor gegaan. En dat, ah, dat is natuurlijk best wel gek, want op het moment dat mijn kaartje ge ge ge ge ge gebliept wordt, dan betekent dat dat de computer ja. moet zeggen, hop, Meneer Stuyler, ja, boord, is binnen. Ja, is binnen. Ja, en ja, daarna, ja, ja. iedereen die met die kaart binnenkomt... kan niet meer naar binnen. En dat hebben ze dus blijkbaar ergens niet goed gedaan. Maar dat kon dus wel? Ja, ik, oh. ken, ik ken een aantal mensen die met kopieerde kaarten... Okay. gewoon een foto gemaakt van, de, van, dat, van dat ding... Okay. aan boord zijn gekomen. Ja, dat is het enige waar ze nog even wat aan moeten doen. dat wordt dus niet... Klaarblijkelijk digitaal. Uh. Zeker wel. Maar hoe, hoe? En dat is even you goed Je te blokkeren. Ja? Ik, ik, ik, uh, ik, uh, ik had zowel een papiertje als op mijn telefoon had ik die, hmm. die, uh, die QR-code. QR en er, iemand die, die, die scant hem bij de laatste controle, veel plezier. Jeetje. En dan loop je door. Maar nogmaals, dat zijn dus ook mensen met gekopieerde kaarten. Dus er, er is ergens een flank ja. in het systeem, daar moeten ze even wat aan doen. Ja. Maar goed, jongens. Dat goed, uh, als, als dat, dat... het ergste is? Zo ja. Voor de evaluatie. Zo maar voor de, de evaluatie. Ja. ja. Nee, maar voor de rest was het natuurlijk een geweldig weekend. Hè, voor Zandvoers. Dus uh, vrijdag, zaterdag, zondag, in het dorp. Ik ben niet ja. wie nog geweest zijn. Zeker. Ja. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Maar nou, ja, hoe wij... heet die, uh, die, die, die baas van uh, die Ross Brown? Ross Brown, van de, ja. Van de Formule 1-circus. Ja, ja. Die was ook... Uh, die was zeer, positief, indruk, was zeer ja. positief, zeer ja. positief. Ja, ja, fantastisch. Maar als je de buitenlandse... Ik heb even alle buitenlandse kranten gescand. Maar Italië, Frankrijk, overal. Er is niemand. Ze zeggen allemaal... Uh, en dat zeiden ze ook, een nieuw benchmark. Dat zeiden de Formule 1 mensen zelf ook. Volgens ah, mij Toto Wolff, dat ja. en Christian Horner. Nou, dat zijn ook geen piepo's. Dit <laughs> nou, is een nieuwe benchmark voor for, Formule ja, 1. Ik bedoel het voornamelijk over de fanbeleving ja. uh, ja. natuurlijk. Ja, en oh. ik weet niet of dat de oproep van Max is gekomen. Of van, van, van anderen. Maar die uh, uh, Hamilton is toch met de nodige uh, ja, ja, guys, ja, weet wel, je al, zeker. Bejevend. En dat applaus, vind ik heel beetje, positief. En ja, ook dat ja. indiceert weer dat Formule 1 publiek. Hele ander publiek is absoluut, dan Absoluut, Je hoorde het wel geboet, hè? He? Het gaat wel, ik, ik zat tussen. Ik nou, zat op, nou ja, ik zat. Een klein was, beetje. Was wat er gebeurde, dat merkte ik op de tribune. Ik zat op een gegeven moment, kwam even op ergens. En er waren om mij heen een paar eenzelligen, en die begonnen te boeren. Maar er waren gelukkig heel veel mensen die zaten er overheen te klappen. Dus er waren Kijk. wel wat boetjes. Ja. Maar wij zaten met z'n allen er overheen ja. te klappen. Toen ja, ja, plaatsen ja. er uitklappen, die idioten. Ja. En dat werkte. Want er werd wel geboet, maar er werd overheen geklapt. Ja. Dus dat, oh, dat zei, vat en dat zijn, weer... ja. zijn altijd idioten. Hij kreeg uh, trouwens vrijdag nog wat steun uit de lucht, hè, Hamilton? Hebben jullie dat vliegtuig nog gezien? Nee, dat is ja, Ik zag toevallig wel. Er stond op uh, uh, zeven keer wc, zeven keer World Champion. Simply Lovely, team LH. En dat was gedaan door een Engelsman, die in Amsterdam logeerde. Gaat alle Grand Prix af. Die heeft er 1800 euro voor betaald. Eh, geen enkel probleem. En die heeft dit, dat vliegtuig, want hij, hij dacht van nou, ik moet iets doen tegen de Oranje ja, ja, ja, ja. Zee. En die liet dus de vliegtuig vliegen. Fantastisch goed. Maar er waren ook uh, stunt, waren uh, volgens mij, staat zaterdag of vrijdag, waren er van die stuntvliegtuigen met pluimpjes rook ook. Boven de Noordzee. Ja, er waren wel Red niet in verband met uh, stikstof of iets anders, of de Ruchtzeepad. Mochten we geen F6 dienst lenen. Van, ja. uh, dat nee, dat niet klopt, er. dat klopt. Want ja. dan hadden we weer gezegd. Ja, ah, dat mag, mag niet zeker vriend van de prins. Dit is veel spectaculairder Ja, Natuurlijk. Maar als het commercieel is, mag het natuurlijk wel. Aha. Ja. ja, nee, maar er is niemand die dat gaat verbieden. Kijk, als jij met overheidsshit... Uh, uh, en gaat Stunt vliegen ja. boven de gaat niet ja. Zeggen, ja, Maar van mijn belasting zijn. vindt ja, iedereen daar weer... Wel. Uh... Wel, als Red moet zeggen, huur drie van die dingen. Ja. wil er niks ja. te zeggen. Ja. En vrijdag hadden we nog een vrij groot vuurwerk. Hè. Heb je dat nog gezien? Ja, ja. Uh, Gehoord, uh, 12 ja. uur nee. nachts. Ja. Maar dat was niet van de Grand Prix. Dat was van een bruiloft op het strand. Oh, okay. ja. <laughs> ja. Dus <laughs> Ik dacht ook al ja. van... Ja, waarom steken nee, mensen ja. een vuurpijl af. Maar ja, ik dacht het erbij. Maar ja, goed, we mochten geen events hebben. Dat hebben we ook niet. Nee, daarom, daarom. Het Mooi, het weer, de, de, de sfeer. Nou, het feit dat hij dus alles en en en mee en wind. Zelfs de wind werkte de, mee. De oostenwind. hè was want lekker. daardoor kregen we natuurlijk minder uh, geluid ook. Maar ja, wel ja. veel kwal op de tribune. Ja. ja, ja. ja, ja, <laughs> ja maar uh, ja, die Formule 1 maakte eigenlijk niet zoveel geluid. Maar meer die postjes. Die Porsches maakten veel meer geluid. Zoals die Formule 3 maakte meer geluid. Dat viel mij ook erg. Op, hoe moet ik zeggen. Maar denk je nou, Hans, dat uh, wanneer dadelijk, want dat probeert uh, de, de, de overheden ons toch door de strot te duwen, die Formule E zijn intrede moet doen? Volgens mij halen die bij lange na niet bij, bij de euforie en het publiek en nee, de enthousiasme. Nee, er wordt een Nederlander nee, wereldkampioen in nee, Formule nee. E en uh, we weten dat het Nick de Vries is. Nou ja, goed, maar voor uh, de rest, uh, de jongen. Uh, uh, er stond volgens mij ook ergens een, een, uh, een post op iets van: uh, We have the first Dutch World Champion in, in Autoracing, want hij is de eerste wereldkampioen ja, in Autoracing Formule 1. Ja. Hey. Hey. Uh, en Nick Vries uh, gaat natuurlijk voor Williams rijden. geen nou, Formule 1 zonder geluid is geen Formule 1 nee, ze proberen van alles, want uh, ja. wat ik begreep zijn ze wel met die elektrische systemen bezig, ja. cetera. misschien dat je uh, binnenkort zelfs als elektrisch op elektriciteit ja. gaan rijden in de pits en zo, weet je, dat is de dag. Hè, ja. daar, daar zijn ze wel nou ja, dat, dat is nog wat, weet je. Maar je kunt er gewoon, ja. dat wij vroeger hadden wij een kleppertje op de fiets, een stukje karton ja. met, een, met een wasknijper, nou, dan, je, ja. dan leek het net een brommertje. Ja. Kunnen <laughs> we ja. toch gewoon een geluidje erin doen? Dat vind ik überhaupt met die ja. elektrische fietsen. Jij hebt het vindt, erover. Ik ben een paar aangereden door een elektrische fiets, om de, of uh, zo'n elektrisch brommertje, die huurbrommertje Felix, nou. die groene, ja. ja. die zijn elektrisch ja jij maakt geen geluid. Nee. Ja, je hebt het ja, over. je hebt het erover. maar uh, Tim Coronel, die heeft op een gegeven moment uh, in, bij de Dakar Rally heeft hij met zo'n elektrische buggy gereden. die hoorde je dus niet aankomen. Nee. wat hij toen bedacht. ik ga even een geluidje erop zetten, ja. zodat het net echt lijkt. dus hij reed in die woestijn. Bum, bum. ja precies. ja, ja fantastisch. Ja. doe dat lekker. zet er ja. een geluidje bij. Dus, zullen ja, we ja, even is dan... een stuk muziek eh, draaien, ja, ik wel, want nee. ik denk ja. dat we dat toch uh, ja, wel genoeg gekabeld hebben. Uh, dit is Steely Dan en Do It Again. En met dat do-it-again, um, heren, want uh, we hadden onze verhalen vol van uh, de Foumbuleen Het afgelopen weekend. Vertel mij wat. Um, nog één dingetje aan toevoegen aan het hele verhaal. Uh, Hans, Ger en ik, die hebben nog met de fiets, uh, met de fiets nog, uh, over het uh, circuit heen gereden. Dat was... Uh, eerlijk gezegd, Hans, toch ook wel een beleving. Ja, het was uh, geweldig. Ja, het was een persconferentie van Heineken. En er waren uh, zo'n 60, 70 mensen die mocht, mochten met de fiets uh, een rondje rijden. Eerst tegengesteld. Hmm. En eigenlijk moesten we dat hele stukje terug ook. Ja, maar, <laughs> ja, ja, was, ja we was, moesten die, nog terug ook. Maar ja. was die Combo ja, een, een beetje te ah, Zal ik je vertellen, Ach, gewoon, ik op. die Combo? Het is schuin, hè, om, ja. om te trappen, denk ja, dat, dat, Je moet tot snelheid houden. Denk ja, dat, denk. Dat, dat laatste. Ik, uh, ik ja, denk, nou, Vertel het ja, maar. Ja, ik was een beetje fanatiek baasje, want ik denk ik maak er een klein beetje een wielerwedstrijdje van. Want ik wilde gewoon als eerste aankomen. Ik denk, nou, het zit in de knip, hè? Maar je ik moest wilde nog David even bij de tar. Je wilde even David Coulter terecht fietsen. Nou, die had ik eruit Sterker ja, nog, goed. ik heb Nico Rosberg gelost op de Hunsrug. Dus, nou, dat uh, die, is uh, goed. Ja, dus... ja daar ben je een grote manier, <laughs> Ja, maar goed, uh, wat gebeurde er? Ik uh, reed uh, de Arie Luijendijkbocht in. En ik denk, nou, die, uh, die gasten zijn zo ver. Ik kan wel rustig aan doen. Nou, maar... dat moet je in de Luijendijkbocht niet doen, hoor. Rustig gaan rijden. Want je zakt zo naar beneden. Ja. Er stond een truc. Een trailer die daar de verlaten trailer die stond nog aan de binnenkant en die was vastgelopen ook vanwege de snelheid die was erin gezakt. En ik, ik denk verdomme, ik kom er niet en ik klapte er onzacht tegenaan. Ja, toen gingen twee fietsen nog uh, voorbij en ik denk snel erachter dan. Heb je die niet goed en uiteindelijk uh, heb ik het dan nog, uh, nog gered. Maar nee. ik klapte er dus door de zwaartekracht van van de luiendijk bocht, maar dan Ging heb je ik dus tegen nog die uh, meer respect voor Harry Levrijs want die doet dat ja, elke ja, dag. Ja, ja, ja. Harry La, ja. ja. maar ik ben Harry Levrijs niet hè. 45 graden <laughs> tegen, tegen, tegen de windstuwkracht <laughs> ja, ja, ja. in. Nou, nou, ja, zie je mij ook al gaan met zo'n uh, wielenhelmpje op en uh, met die kranten tas achterop uh, door de Arenalijndijk bocht heen ik Dat mm -hmm. mm -hmm. dus, maar uh, ja. <laughs> ook daar zijn websites voor ja. Oh, er zijn hele gekke websites op de wereld. Als je de kranten maar aan één kant van de tas houdt. Dat is wel een hele goeie... Ja ja ja. De plus. Nou, dus ik ben er gewoon met 40 doorheen gegaan. Ja. Ik neem geen risico. Dus maar, dus. Jongens. <laughs> ja. maar overigens, het uh, is wel grappig. Er zijn ja. allerlei verhalen van de Formule 1-coureurs in het dorp zijn ges gespot... Weet je wel, uh, Vettel haalde zijn vlees bij Marcel de Slagen en bij Wilfred op de, de Groenteboer, die op woensdag altijd staat. Vettel, hè? Ja, ja, ja Vettel met zijn is... vrouw en dochter. Ja, maar. die zat natuurlijk ja. met zijn met ja, familie ja, ja. gewoon in zijn huisje, heb ik gehoord. Ja. Nou, ik begreep dat hij in een hele luxueuze camper stond, in oh. Noord, afgeschermd. Ook goed. En uh, ja, daar, daar, daar was je je een. gewoon te Ja, maar je wil natuurlijk, als je, je kinderen bij hebt, wil gewoon ja, een ja, loodje kunnen pakken. Je kan zo'n de Vijf nee. zitten in Noordwijk. Nee, maar misschien, ja, schiet, ja de, nou, drie ben je bij elkaar hoor. Misschien heeft hij nog wel een hele grote berg gebouwd op het strand. Kan ook nog Ja, ja, nou, strak ja strak heel goed. veel mensen die op het strand en heel veel herken je ook niet. Maar ja. waar ik erg om lag, gezien David Coulthard. Ja. Die, uh, die, die is ook gezien op het strand, hè? Oh, dat is wel best, Deze is blote snikkeltje. Ja, ja. Ja, die riep al ja, op oh, het strand. Ja, op het strand lekker blote snikkeltje rond. Ja, lekker die wind door de bil naast. Ja, dat is prima deze man. Fantastisch. Hij is een naturist. Maar het is ook een beetje gek als je daar rondloopt, je komt en die koelt daar tegen. Ja, ja bloot klopt, ja. <laughs> ja, dat Ja, bloot Ja, Ja, maar why not? Wie bent u? Wie bent u? Uh, nee, ja. I am uh, David. Hey, maar, uh, dat ja, dat just, dat just like uh, the mayor ja. here hij had in Nistau. de, de, de mondkapje voor. Ja, de mond voor. Ja. <laughs> ja. Maar ik, ik heb ook, ja, jij uh, had het er vorige week al heel even over. En ik heb het nu ook echt in, als een voor, volle glorie gezien. Ja. Een enorm aantal toiletten van allerlei. Uh, ja. Is overdekt ja. en gewoon open. Van kijk, eens even lekker een bier lossen. Ja. Helemaal geweldig. Ja, ja goed, gedaan, goed gedaan. Opzien. Ja, want het, het kan ook op sommige plaatsen in de wereld anders zijn. Hè. In Noorwegen heb je oh, bijvoorbeeld. Ja? Uh, heb je in de grens met Rusland. die wordt op een gegeven moment gescheiden door een klein, heel klein riviertje. Ja. En nou uh, wordt dus de, door de grenswacht gewaarschuwd. en ook middels borden. dat je niet in de rivier mag. Plassen richting Rusland. Hè? Echt wel, ja. ja? want op een gegeven moment kan het je er wel eens uh, duur komen te staan. <laughs> dus, uh, no peeing towards Russia. Dus uh, ja, zo staat kan het ook op? nog. Wij hebben daar gelukkig uh, toiletten voor. Er dus, staat een boete op. Ja, er staat een boete op, ja. En zijn er ook bewakingscamera's? die dat die, die, die allemaal... Ja, beveiligingscamera's. Die, okay. die houden een, een oogje in het zeil. En, oh, ja, ja, ja. Ik heb gezien dus, hier wat de boete is. Nou, 292 euro als je, als je richting Rusland staat te pissen. Oké, okay. dat is eigenlijk niet eens duur. Maar, nou, ik zou zeggen, dat valt op zich wel mee. Ja. Maar wat denk je dat er gebeurt als wij uh, net over de grens... bij Barle nassau in België gaan te zijn? Ja. Nou, nou, weet je nou, wat, nou. wat er dan gebeurt? Ja. Helemaal niks. Nee. Nee, nee, dus ik, nee, maar dat is EU, dus dat mag weer. Nou, over, ja. Overigens, openbaar plassen is bij ja. ons natuurlijk... Uh, plassen het openbaar 90 euro. Kan ja, klopt. Oh, ja, ja. nou. Ik ben uh, één keer gepakt. In het weekend in de reclame of niet? Ook 90 euro? Uh, nee, maar ik kreeg een tip. Uh, uh, van de week, als je ooit wordt gepakt met uh, wildplassen... ik heb het al eerder verteld aan jou volgens mij... dan moet je ermee gaan slingeren. Ik weet niet of je genoeg materiaal in huis om ermee gaan slingeren. <lacht> maar je moet ermee slingeren. Dat is mij verteld door Frank Visser, de okay. heiden, rijdende rechter. Ach. Hij zegt, als je dat doet, dan is het namelijk uh, niet uh, peeing in public... maar dan is het schending de eerbaarheid... Ach. Uh, dat is een minder hoge straf. Dus dan oh, bedoel je... Je dat is dus wel een strafblad. Maar dat is het enige je moet wel rekening houden. Dat je wel een notitie krijgt. Dus omdat natuurlijk gewoon... Kleine ja, ja bent, nee, jij bent een potloodventer. Ben je dan officieel. Ja. Oh, maar okay. de boete van potloodventer is lager... Ja. dan voor wildplassen. Dus als je ooit pakt met wildplannen... zwaaien, zwaaien, ja. zwaaien. Petantique zwaaien. Ja, ja, ik heb een conucootje, dus dan gaan we Ja, maar niet dat maakt op. niet ja. uit. Als, als de politieagent in kwestie gezien heeft dat jij... Ja. Dat jij dat je schenking de eerwaard hebt gedaan. Met andere woorden, je hebt je snikkeluige... richting ja. deze meneer of mevrouw getoond. Hopelijk, pop. moeten okay. naar beneden, ja. strafblad omhoog. Nou, je ja, kan het straks uitproberen. Ja, dat kan wel even proberen ja. in het dorp. Ja. Uh, straks Zeker Kijk, bij de koffielonde. Nou, uh, uh, oh. laten we dat maar even achterwege. Ja, okay. ja maar goed. Nou, mijn aller, de, uh, de, waar ik heel erg hard om moest lachen was het stukje over. Uh, uh, de, de kop moest ik zo omlachen. Nou ja, het is natuurlijk heel tragisch. Ik hoop dat die meneer weer in orde is. Mm -hmm. Maar er is een, een judoka, een Japanse judoka in Tokio, zwaar gewond geraakt tijdens de Paralympische Spelen. Ach. En de kop, ja, maar echt, als je het zou, hij heeft hoofdletsel, beenverwondingen, allemaal gedoetjes. Uh, maar de kop was zo grappig, uh, dat ik hoop dat die man heel goed doet. Het is namelijk slechtziende Paralympier in Atletendorp aangereden door zelfrijdende auto. Oh, ja. ja, maar dat, hoe, hoeveel ja. pech moet je hebben in je ja. leven? Je ziet toch geen kloten? Dan ja. komt er een zelfrijdende auto aan. Ja. En daar ja, zitten twee mannen in. Ja, er staat ook nog tien mannen in. Er ziet twee mensen. die dachten, nee, die man ja. is dat we eraan komen. Ja. En die hebben nooit in de gaten gehad dat het een half blinde man was. Ja. Ja. Nou, dan, heb je, dan zou ik niet naar het casino gaan die avond. Nee, de nee, klote je, kan ik niet je dan? Nee. Maar dan heb je alle pech van de wereld. Je ik ziet dat gekloot je nog aangerijden <laughs> en een zelfrijdende auto. Er dat toch heel even ongeluk ook geweest met die test laatst in het verleden. Ja, Al, ik denk dat het toch een hele lange weg te gaan is. Ja, is, volgens mij ook. Je het kan al onverwachte zaken ja. hebben over, weet je wel, ja. Op snelwegen geloof ik wel dat je het werkend kan maken, broer, met de juiste beleiding en mm. uh, dat wel. Maar in een, uh, in een druk uh, bevolkte agglomeratie zoals Amsterdam of Zandvoort uh, Weet je, gaat toch niet worden. Nee, er gaat ah, nog heel wat water naar de zee eerst zoveel. Ja, stel, stel je voor dat jij een hert opeens ziet op de zeeweggen. Ja. Je, je, je, je stuurt hem naar links. Of, uh, je ja. maakt hem, maar dat, kan die, dat kunnen die, die, die, die sensoren allemaal niet, uh, niet bijhouden. Of? Nee, ik geloof er ook nog niet zo. Uh, nee, lijkt mij ook. Hoog. Dan was ik toch niet van plan om ooit een voertuig is aan komen. Komen te schaffen. Dus uh, <laughs> dat scheelt alweer. Ja. Nee, je bent met Sturinghand geboren. Je, gaat, je sterft ook met Sturinghand, toch? Ja, met de lucht van benzine en olie. Ja, nou, maar niet met een elektrische auto. Nee. Nee, dan dan toch, zullen we ook. dan toch uh, jou, dus een, tijdje, een tijdje vooruit of afkloppen. Maar dus als jij gaat, wil je dan in zo'n genezen uh, doodkist in de vorm van een auto? Van een sloep? Dan moeten we die niet nou, laten maken, hè? Dat kan niet gaan, hè? Het mooiste zou zijn in het buikje zelf, maar dan heeft Mitch er niets meer aan. Dus dat doen we niet. Nee. Maar dan maar de genezen koffie in. Ik denk dat het... Ja? Ja. Maar in Ghana ja. bestellen we een houten kist... in van een Lincoln Continental. Ja. Zes en, half, en half meter. Ja. <lacht> Die jongens een beetje doorgaan. Hoeveel gaaf had u bedacht, meneer ja. Paardeko? Een stuk of vier, Echt? zo. Nee, maar, en met bestaan er maar steeds dubbele grafrechten moeten betalen. En ja. ja. ja, ja. met Frankie, daar ligt dus een ja. Lincoln. Dat ja. <lacht> nee, doen we niet. Zou we een plaatje draaien, Jati? Ja, laten we dat maar doen. nee dat vind het te melden? Nee, laten we dat maar doen. Dat lijkt me een goed idee. dan doen we dan with uh, Hurt in Fire and Love of Life. Eh? Het van gehoorzaamheid tikt door. Naar de Earth and Fire met Love of Life. Hé hey, Hans, Hans, Hans, Hans, Hans, Hans. Hey, Oude Rups. Rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, de, de free player blijft hangen. Nee, ja. dat, dat, dat gebeurt nooit. Dat, dat, dat gebeurt nooit. Ja, ja, hallo. Ja, die, hoor, Ik wil toch even terugkomen over de Formule 1. We toch. hebben we, het gehad over de organisatie. Hè. Geweldig allemaal. Maar, er is ook gered. Misschien hebben jullie dat ook nog gezien. Maar was het nou zo'n hele spannende race, vraag ik me af. Ik bedoel, nee, ik, dat was uh, niet, nou, nee. een beetje spannend was het wel. Nee, op de was, momenten, voor de Sandvork. Sand, ja, ja. Voor de Nederlanders, als je, als je als buitenlander hier naar hebt, voel je het een optocht, dan je geen kut Dat aan. bedoel ja. ik. Er waren drie rijders in dezelfde ronde. He? Ik bedoel, ja. Uh, ja. Uh, Verstappen, Hamilton en Bottas. En er was er één die is drie keer ingehaald, de Schumacher. Zo? Nou ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. <laughs> en, en de rest allemaal op twee ronden. Dus eigenlijk, nou ja, wat jij zegt Tino... ik heb het uh, gelezen ook in allerlei commentaren op, uh, op Twitter, et cetera... Een hoop buitenlandse mensen, die vonden het maar een hele saaie saai, race. Saai, ja. Ik bedoel, wij hebben er toch met de andere ogen naar gekeken, met de, hele, met de oranje bril. Ja. Spanning. Maar een hoop mensen vonden het gewoon een hele saaie race. Dus dat was ja. het eigenlijk ook je wel. Monaco is ook saai. Monaco is ziek ja. en hoort op ja. de kalender, maar ja. die er hem ook rijden. Ja. Maar eigenlijk is het gewoon een race van niks. Nee, en iedereen had verwacht dat er een hoop zou gebeuren. Nou, dat gebeurt eigenlijk qua ongeluk. Ja. Uh, gelukkig. gelukkig. Maar, de, de, de safety maar, car uh, gebeurt... is niet op de baan safety geweest, De safety car niet op de baan geweest. Hij, Eén keer de gele vlag, omdat Vettel een uh, ja. rondje maakte op... op, op ja, maar die was zelf ook weer weg. Ja, die was ook zo weer weg. Dus. Hé hey Hans, help me even. Um, want het, wordt er, het werd er gezegd op een gegeven moment ook door zowel Bottas als, als Hamilton. Ja, de circuit kun je niet inhalen ik heb toch best wel die, die Perez ja, die heeft ja, gewoon zes 7 ja, auto's gehaald ja maar omdat en, hij natuurlijk een veel snellere auto heeft dat en, en, en, en, en, en, en, en, ja maar dat je, dat, de, je, dat, je ja, ja. maar je kunt inderdaad wel inhalen ja, inderdaad, buitenkant Tarzan ja. zag ik heel ja. vaak de, de actie ja. aan de buitenkant, ja, buitenkant de van de Tarzan en groot kun je inhalen als ja, ze zeggen als ze zeggen het is moeilijk inhalen maar ze zeiden je kunt die niet inhalen dat vond ik iets een stap te ver je kunt als je hart groot genoeg is kun je inhalen het was eigenlijk jammer dat de Via besloot om DRS-systeem He, dus niet voor de uh, combo. Voor de combo, He, dan heb je helemaal Dat was ]heid. een beetje een, beetje een rare beslissing, ja. vond ik. Omdat ze daar dan door, daardoor dan meer snelheid kunnen oppikken. en dan waarschijnlijk iemand voor de combo. Voor de, ja, maar stel dat ze hem open hadden gezet, hè Hans? Ja. En ze hadden hem net niet goed uitgerekend. Want het ging om de G-kracht op twee tienden ja, ja, achter ja, de ja, comma. Ja, ja. En uh, Vettel was eruit gevlogen... en met zijn auto in het, in het reuzenrad terechtgekomen. Dan ja, nou, hadden we toch een dingetje gehad. Het ja, ja, levert niet wel mooie foto's. Ja, wel een mooie ja, foto's. Ja, ja. Ja, nee. ja, er zijn uh, Tommaso's en Pantera's een, uh, in reclameborden de... terechtgekomen. Had had, ja. had ik had een beetje een ah-erlebnis. Hmm. Toen uh, tijdens de uh, vrije training, of de kwalificatie... die man met die brandblusser uh, stond de kloot te kloot ja, ja, Toen ja, dacht ik ineens ja, nee, ja, weer een ja. oude dorsman. Ja, die, ja. Die, die, die Williamson, dat hij niet wist hoe die brandblusser ook ging. Nee, ja, ja, ik kreeg die beelden. Ik denk, het zal toch uh, niet gebeuren dat die Vettel straks onder stroom staat. Uh, en dat, ja, dat had kunnen gebeuren. Hè? Ik bedoel, ja, uh, ja, dat uh, was zo'n uh, dingetje ja, geweest. Ja, Iets met een brandblusser, ja, ja. dat hij dood was. Wat ja ook een dingetje was, van een andere orde weliswaar... om nog even op de Tarzanbocht verhalen terug te komen... was die actie van Easy Toys... Die ja aan, uh, bij stationsplein ja, ja. Ja, het een verhaal, heb je dan een goed bureau of wat ik heb ja. een foto ervan ja. gezien wat was het ook alweer nee ze ja. zeiden wat er een tekstje zat erbij we maken radio hè ja nee, maar ik <lacht> ja, ga die foto niet zoeken maar ik ga er dus zat best wel een grappig tekstje zat ja, erbij klopt ja ja, ja over ja, ja. over Easy -Tors. er stond Easytorch Tarzanbocht, Tarzan bocht want er is een, een vibrator die heet de Tarzan ja. de enige bocht die je echt goed moet nemen ja maar ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, heel maar heel, goeie heel, goeie uh, ja, heel ja, goed bedacht ja, ja, en dat vlak tegenover station, hè, ja. je, ja. het station, Dus iedereen heeft hem gezien ook. Dat was ja, een goed, goed Ja, dat was een <laughs> gedaan. Nou, dan hebben we nog Nick de Vries, hè, die, ja. uh, die misschien naar de Formule 1 gaat. Volgens sommige bronnen heeft hij al getekend. Ik vraag me dat af. Maar er is wel beweging, want Bottas die gaat naar uh, of dat en en, uh, ja, Dat is toch een ding. Dus Russel op de plek van dus Bottas. ja, inderdaad. Bottas op de plek van Kimi Rijko. Ja. En dan Nick de Vries op de plek van... En Latifi uh, waarschijnlijk, uh, hè. Die moet dan stoppen bij Alphen. Of, of Russel. Oh, uh, Russel, nee, nee, Russel, nee, Russel op, gaat naar Mercedes. En daar komt Nick de Vries dan voor in de plaats. Nick op de plek van ja. Russel, nou. Russel op de plek van Bottas. Bottas op ja. de plek van Rijko. En stop je tijd. Door naar de volgende ronde. Nee, helemaal goed. Ja, goed. We moeten afwachten of dat inderdaad zo is. Want of niet. Er zijn natuurlijk veel meer kapers op de kust. Maar hij is uh, ja, kampioen in de Formule 1, e, wat al gezegd is. En, uh, het zou kunnen dat hij het zou leuk zijn. Het is een belangrijke troef dat hij ja. kampioen is. In Ik heb hem al gepraat. Ik gaf een interview aan, uh, aan die jongens uh, aan Campus. En, ja. uh, het, het, het is wel een doodzaaie gozer, zeg. Ja. morgen, ja, Rob Kampus? Ja, nee, niet. Nee. Nee, nee, nee, die Nick nee, de Vries die praat alsof hij ja. alsof, alsof een, een uitvaartbegeleider is. Ja, maar hij rijdt harder, hoor. Hij rijdt harder. Nee, ja, nee, nee, nee ik geloof ik. Het, het is het een beetje zo'n zo flatliner, man. Ja. ja, nee, dat klopt. Ja. Ja, nee, het is, dit is geen uh, kleurrijke geur. Kleurrijke nee, nee, nee, dat bedoel ik. Het zou leuk zijn, nee, twee Nederlanders in de Formule 1. Dat is eerder gebeurd, hè. De laatste keer. Met wie? Dat was met Robert Doornbos en Christian Albers. Dat waren de twee laatste. Top de tijd. Nee, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Nou nog Jorst Verstappen die naar het ziekenhuis moest hebben? Ja, die had maagklachten. Ja. Darmklachten begrepen. Hij, hij, hij, hij schijnt met een helikopter naar helemaal naar Limburg vervoerd te zijn. Roemont, ja. De de, mond, ja. De ja, die had -shit, hè? geloof ik. Ja, die had gewoon spuitkoep hoor. Maar het schijnt gelukkig weer goed met hem te gaan. We zagen Bernard Overdijk, hè? Ja, die foto kreeg ik. Dat kun je opruimen. Ja, die foto kreeg ik toegestuurd van. Oh, ja. loop de like van Nico nee. Stamis hè? Van Nico Stamis ja. uh, Nico Stamis uh, die uh, fotografeert heel vaak. Uh -huh. En op een gegeven moment uh, ja, zei hij van... Uh, kan jij daar wat mee? Ja, daar kan ik wel wat mee. En ja. uh, nou goed, ik, uh, help ik help heb daar met, wat uh, mee gedaan. Ja, ik ben, ik ben geen... Uh, uh, die, die, die, die... Maar, maar de directeur van het circuit... De nou, directeur hij, hij, die en de prins ja, gaan ze een beetje papier prikken... langs de boulevard... Ja, op, en er is toevallig een uh, fotograaf bij. Elkaar nee, hij liep daar gewoon zo'n wandelingetje te doen. Ja, echt. Want anders had hij dat mij niet verteld... Zegt, uh, ik, uh, okay. zeg, uh, uh, hij zegt uh, wat ik nou heb meegemaakt. Ik, ik glaub, zou het ook een PR-dingetje vinden. Het, het, maar is, na, na het na is echt zo. Had eerst een telefoontje gekregen, of niet? Nee, ik Kijk, half. Zo werkt het niet met Nico Stammers. Daar ken ik hem goed genoeg voor. Dus dat doet hij niet. Nou, Laten we daarop houden. Er hebben in ieder geval meer dan 3,5 miljoen mensen naar gekeken. Ik keek dag 1,6. Maar er is nog een Siggo Plus abonnement. Dat kwam er ook nog bij. Ja, dat klopt. Maar Stiekem wat alle kanalen opengezet. Dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Wij hebben ervan geprofiteerd afgelopen zondag. En nou ja, goed. Kim positief geweest. Er waren... Er zijn 6.691 tests afgenomen voor rijders, uh, monteurs noem maar, noem maar op, het hele weekend. Hmm. Er waren 16 uh, mensen positief uh, verklaard. Zo. Maakten, maakten ze bekend. Uh, die raakten ook een beetje pech, hè? Ja, goed, in België waren het ook 15 op uh, 6449 uh, Maar dat uh, is test. bij die teststraat achter de passage? Nee, het is een aparte test voor, voor iedereen die naar het pedal in komt. Ah, hè? Okay. ja. ja, ja. Nee, nee, nee, dat, uh, niet voor, voor, voor supporters. Uh, want de, ik heb een strijder nog even gewerkt. Ja, er waren ook mensen die, die hadden helemaal niks uh, gedaan nog. En die zochten zich surf naar een, een testlocatie, ja. Die stonden dus achter in hey, de Passage, ja, ik, ik wist dat ook, hoe moet ik eerlijk zeggen. Nou ja, goed, dat is een beetje wat, wat, wat ik nog heb van de, van de Formule 1. En een paar dingetjes over andere sporten. Mm -hmm. Fabio Jacobsen, de, de, de, de groene trui in de, in de Vuelta... Uh, Fabio Jacobs, wel bekend natuurlijk. Hij heeft een geweldige klappen gemaakt. Een jaar geleden zijn halve gezicht weg. Geopereerd, geopereerd, geopereerd. Nou, die is weer helemaal terug. Heel, heel, heel, heel knap. De, van de hurricane of heukelen. Zoals zijn bijnaam luidt. Prachtige bijnaam trouwens. Hij rijdt stevig door. Als je ja, ja, ja, ja. Zit, hoor. En die Dylan die rijdt... Ga je naar die toen in de hekker rijdt? Die Dylan Groenewegen die is ook weer een beetje opgestapt. Ja, ja, weer, weer, ja. op, die is een afgelopen. Ja, af, ja. die ja, straf is afgelopen. Ja. Die rijdt ook alweer inderdaad. En dan hebben we nog een, een, een, een nieuwe tennisramp. Botik van de, de Zaldenskulp. Ja. ja, prachtig hoor. top. Maar dat is, is een naam Hans. Oh nee. dus dat is... <laughs> het was wel ja, grappig. Die heette gewoon Peter booting. Jansen. Nee, ja, het, ja, het, was, uh, wel ja, het ja. was wel grappig. Een journalist ja. vroeg aan hem: uh, Ja, nou, ja, nou ik heb de gezien. Ja, van, ja. Hoe, hoe spreken Nederlanders nou jouw uh, jou naam ja, uit? Ja. Boot ik van der Zandschulp? Zegt hij. En ja, hij en die Moeilijk, hè? Je kunt het niet wat uitspreken. Ja, dat wordt wel heel erg leuk. Maar goed, hij staat wel in de... In de vandaag moet hij volgens mij spelen. Ah, die, met, uh, de tegen, uh, ja, tegen Medvedev moet hij aan de, bak. de nummer 2 dus... van de wereld. Dus daar ja, moeten we kijken... Dat is heel of... lang geleden, dat iemand zo vers is gekomen, Nederland. <coughs> Klopt, de laatste keer was Sjenks uh, Schallenge, denk ik. Uh, ja, 4 Nee, 94. Nee, 2004, 2004. Sorry, 2004. Sjenks ja. Schallenge in Wimmelden. Oké, okay, ik sluit toch af even nog met, uh, met Formule 1. Uh, op, uh, over een week is het begin de, uh, op Netflix de documentaire Schumacher. Ja, daar wil ik het over oh, hebben. Oh, ook, ja. okay. nou, ja. die, volgende week woensdag is hij er. Ja, volgende week ja. woensdag inderdaad. En, uh, er is een klein tipje van de sluier opgelicht. Hè. De, uh, Corine, zijn, zijn vrouw, die heeft gezegd dat ze eigenlijk uh, niet wilde gaan skiën... omdat de, de, de, de sneeuw zo slecht was. Ja dat ze eigenlijk naar Dubai wilden gaan... omdat ze te skydiven. Wow. Maar ze hebben toch gekozen voor het skiën. Ja. Dat is jammer. Want hij was wel een enorme liefhebber van uh, spannende sporten. Want hij maakte volgens die Corina... Uh, soms wel 27 parachute -sprongen per dag. Zo, 77. Dan ja, ben je echt een adrenaline ja, nou ja, junkie. in Verstappen ook, op vakanties. doet hij altijd op die jet-ski's en, en ja, ja, ja, salto's. De, ja, die gasten vinden dat prachtig natuurlijk. Ja. Maar ja, nu wordt hij al ja, na, vanaf 2013 verpleegd in zijn huis in Zwitserland. Ja. 55.000 euro per week kost dat met uh, doktoren en, en verpleging. Dus, uh, nou ja, we gaan zien. In die, ik ben erg benieuwd... Of in die documentaire, die je ziet hoe die uh, dat denk ik, ook nou, nee, niet Nee, je gaat helemaal niks zien. Deze ja. mensen, ik ja. heb het wel eens met Alert over gehad. Alert Kalf, die, ja. uh, Albert, die, uh, Albert, die, die rijdt paard, dat Westenpaard. Uh -huh. Ja, die dat die klopt. Doet, ja, ja, samen ja. met Corine. Ja. Hij kent ook de vrouw van, van uh, ja. Ja. Hallo. kent de vrouw van uh, Schumacher. Die, uh, kent die kent die ook. Van, ja, goed, Ja, ik. Ja. Ja. Want die rijden allebei ze Allard is paard gaan rijden door de vrouw van Schumacher. Ja. Die kinderen rijdt ja. vier 4-4 weer van het circuit. Uh, dus die komt ook wel eens, uh, uh, die was ook wel eens bij Schumacher uh -huh. aan huis en dan, had die, dan, zei die, doe de, dan zei ze je moet de groet hebben van Michael noem de groeten terug, maar er werd niet gesproken over zijn toestand. Nee, nee, nee. En uh, die uh, Todd, uh, Jean Todd, Jean Todd heeft ook, tot is er ook geweest, het, een ja. keertje gezegd ja, dat het wel, wel beter met hem ja. ging. Ja. Maar beter met hem gaan is denk ik dat hij met zijn linker oog kan knipperen. Want ja. niemand zegt iets over de toestand. Maar dat bij mij... Kijk, en alles is ook... Kijk, dat vind ik ook wel grappig. Zeg maar vraag je dan niet even uh, hoe... het. Nee, er wordt niet over gesproken. Nou, er is eh, volgens mij één verpleegkundige een beetje de mond voor ja. mij apparaat, he, Dat hij toch zelfstandig uit zijn bed. Maar ja, dat, dat, ik weet het niet hoor. Dat, dat lijkt ik, mij ook heel sterk. Kijk, die mensen zijn natuurlijk zo trots. Ja. Dat op het moment... Kijk, als die man in een rolstoel had gezeten... had nog kunnen zwaaien met zijn arm. En uh, ja. zijn eigen ja. voedsel binnenhouden. Dan denk ik dat hij ergens een keer gezien zou Dat denk ja, ik, hè? Ja, ja, dat denk ik. Want je wil, kijk, ja. je wil natuurlijk ook niet als, de, als, als een kastplantje ja. in beeld komen. Nee, dat is wel. Als hij wat te zeggen ja. heeft. Maar er is natuurlijk wel, dat heb je met die Noori ja. ook. Ja. Er is bewustzijn, zou ik maar zeggen. Ja. Dus als, als, als de vrouw zegt tegen Allard, je moet de groeten van Michael hebben. Ja. Dan is er bewustzijn. Ja. Ja, dat ja. Nee, dat, dat wat je kunt ja. zeggen. Maar voor de rest, wat, of hij zijn arm kan bewegen, ja. no one knows. Ja. Maar ja, waar, waar moet die documentaire verder dan over gaan? Dan? Ja, ik denk dan over zijn carrière. Ik zijn denk carrière. carrière ja. Net als ja, Senna. Ik ja. wil, uh, uiteindelijk is Senna is dan uh, overleden helaas. Ja, ja. Maar het gaat tot aan het laatste moment van Senna. Ja, en misschien ja. gaat dit wel tot aan de ja. laatste race van, uh, van Schumer. Ja, dan dan zijn nog, zijn ik heb het nog, u u nog, u nog u niet gezien. U, in ieder geval genoeg beelden van het. Dat is duidelijk. Ja. Zullen we nog even een ja. stuk okay. muziek nou, prima, doen? Hè? Goed, goed. Mannen. Ja, toch? Toepasselijk. Iets ja. met uh, Formule 1 misschien? Nou, dat zit hier ook uh, wel in. Fleetwood oh, niet Mac. Meer, uh, George Harrison. Nee, Fleetwood Mac. Oh. Aan, <laughs> het eind, aan het eind uh, zit uh, de uitro uh, in. De chain. Mm. Dat is uit een uh, autosportprogramma geweest. Dat het BBC heeft uh, gebruikt. Dus er zat wel van... degelijk een klein linkje met de verleden. Ah, wat leuk. Ja, ja, we hadden flink. net een geile discussie. Ja, leuke discussie. Stel, ja, niet stel, valt er mee. Er is namelijk in Zwitserland een, um, een mevrouw aangehouden hoor, in een Range Rover. Die mm -hmm. reed 43 km uur door het dorp Vollerauw. Je, je kent het wel, Vollerauw toch? Ja, bij hoeveel lagen linksaf? bij hoeveel lagen linksaf. Ja, ja. uh, een stukje doorrijden en dan links. Ja. Uh, maar. Het gekke fenomeen uh, in Zwitserland worden boetes berekend aan, aan, op, op, op basis van je inkomen of je vermogen. Dus op het moment dat je veel geld hebt, betaal je meer geld voor een verkeersovertreding in Zwitserland dan de ander. En deze vrouw heeft een bekeuring gekregen, hou je vast, 175.000 euro voor te houden rijden in ja, Zwitserland. Ze kon het wel betalen waarschijnlijk, toch? Ze kon het betalen. Ja. En toen zei jij Frank, ik begrijp het wel. En toen zei ik... Ik begrijp wel dat jij het begrijpt... Maar ik vind het tegen de democratische rechtsstaat ingaan... want het is gek om iemand, iemand een hogere uh, uh, straf te geven... omdat hij of zij meer geld heeft. En dat... Maar als jij nou een miljardair bent... betaal je toch ook meer belasting? Ja, dat is waar. Omdat je nou eenmaal dat geld hebt... en men vindt dat je daar dus meer over moet betalen... Als, als uh, progressief belastingstelsel. Ja, als dat is met ja. 2% zegt. Die, die Jan Lul in de biertent betaalt. Ja, ja dat, dat klopt. Is ook een wel. beetje toch hetzelfde. Nee, nee ja, dat vind jij. Maar dat, nee. Ik, nee, want dat zou ik ook kunnen zeggen. Als op het moment dat ik uh, uh, iets. Ik pik een pen bij de Hema. Ja. En daar moet ik één dag voor gaan zitten. Uh, en jij pikt een pen bij de Hema. En jij hebt 10 miljoen de bank. En je moet vijf dagen zitten. Wat de ja. fuck. Waarom? Dat is een, dat is, dat is een beetje klassieke justitie. Een straf, een straf. Ja, nee, maar ik bedoel, een, een ja. boete is een fine En dat is een straf. Dus daarom zeg ik. Ik denk dat je dit uh, voor de Europese. Ik uh, denk dat, dat een beetje advocaat kan het nog aankaarten als zijn. Dat is, dit gaat tegen de democratische. Nou, dat, dat, dat zou zomaar kunnen. Ja. Is, dus ik snap is, wel je vind, en vind je dat je vindt dat, dat het terecht ja. is. 165.000 euro betalen met je 40 kilometer te hard rijdt? Ach, ja. Ik vind het best nou, het Over de eerste 175.000 nee, nee, nee. dus ja, kan je even, toch niks zeggen. Dus, dus, uh, daar ben dus, dan wel ben ik wel benieuwd hoeveel ja. geld je Ja, maar wacht Wacht even, want jij kaart iets aan. Maar hoe zit het dan met mij? Als ik dan op een gegeven moment met mijn fiets... tasjes achterop en die rij veel te hard door de snelheidsmeter heen... wat moet ik dan betalen als armlastig? Nou, geeft... He? met, ja, met jouw ah, inkomen ja. krijg je geld waarschijnlijk. Ja, ik denk, ik ga het toch even vragen, ja, want ik wil dat met, wel niet, dus, Mensen uh, met veel geld hebben natuurlijk ook vaak een, een, een hele dure auto... een BMW of een Range Rover, weet veel... En die lachen om op een keer. die maken ook ja. vaak meer verkeersovertreden. Ik durf het woord huften niet in mijn mond te nemen. Verkeers, hufters, toch? Ja. Een ding. Nou, ja. als, als mensen in een Ferrari rijden... Ja. of in een Aston Martin... dan gaan ze vaak iets harder dan ja, de andere. Ja. Ja. En waarschijnlijk ja. nemen ze de boete op de koop toe. Dat ja. denk ik dus ook ik ook snap ja. wel dat je dan, als je de boete iets duurder maakt... maar dan zou je, je ook nog kunnen afvragen... dat zou ik nog interessant vinden. Dat op het moment dat jij een auto rijdt die 300 kan... en je krijgt dan een bekeuring... dat je op basis van... Het, het soort auto waar je in rijdt, dat niet de basis van je vermogen. Ja, dat die, snap ik zeggen. Ja, die, die snap ik inderdaad. Dan wel. alleen de basis van je. Want als jij met, met een lada uh, Shastava uh, het hard rijdt, en je krijgt een boete van 175.000 euro, dan staat je allemaal achter mijn oren grabben. ja heb ja. ja, ja. je hebt 10 miljoen waarom rijdt je naar ja. een Lada sostava? Dat ja. vind ik gewoon leuk. Ja. Ja. Nou, nou, nou woont er in India een man, die ja. het helemaal niet uitmaakte wat het allemaal gaat kosten... al moet die 3 miljoen betalen. Dat is namelijk uh, Marques Ambani, ja. goed voor 95 miljard uh, dollar. Nee, dollar was het. Oh. En uh, goed, die, die, die zit in de duurzame energie, et cetera. Die heeft dus in één dag van de week 3,5 miljard extra verdiend. 3,5 miljard dollar. Ja. Hoe hij gaat investeren in duurzame energie, heeft hij gezegd. Omhoog, Ik denk de, omhoog. De, Ja. De, ja. De, de, de aandelenkoersen en uh, nou ja, dezelfde meeste aandelen. Color of money. Green, ja. green, green. Ja, ja ongelooflijk. Goed, net als met de ja. bitcoin. El Salvador, dat was van het feit dat het wel of niet gaat lukken. Die heeft dus nu bitcoin tot zijn uh, ja. officiële currency. Uh, ah, naast ja. de dollar. En uh, ja, dat, dat is een beetje, een beetje de, ja. uh, hetzelfde verhaal. Ja. Ja. Dan ja. gaat de bitcoinkoers stijgt als een gek. Ongelofelijk. niks ja. af. Ja. Overigens, heb je over Indiaanse mannen met veel. <coughs> Op Netflix had een serie Indian Bad Boys from India of zo. Er zit ook die mannen Formule ja? 1 bij, die van Kingfisher. Oh, die, ja. Uh, ja, ja, ja, het, ja. het gaat over vier of vijf van die Indiaanse moguls, met, die gewoon miljardair zijn en die alles verkloot en gedaan hebben. En dan zie je ook hoe dat gaat in India. Ik bedoel, er zijn mensen, als je in India rijk bent. En een ja, beetje en dan, ben je dan ga je ook echt ja, gewoon een ene ja. sky high. Daar zijn John de Mol is daar gewoon een lachfilm ja, bij, dus Jij ja. ja, ja, ja, bent er geweest neem ik aan. je ja, ja, ja, hebt ook aan. de moeder gezien, ik ben ja, er geweest, ja, ja. New Delhi. Ja, echt. onwaarschijnlijk, maar je, dus, heel, wat er nu wel gebeurt over in India, is er een soort van middenklasse. In India ja. was nooit de middenklasse. Wij hebben natuurlijk altijd een middenklasse gehad. Rijke landen of welvarende landen hebben een middenklasse. Ja, ja, ja. En, en, in India is er nooit de middenklasse geweest en die is er nu wel, die is ontstaan. Dus dat is er dan wel. Dus, dus, er zijn dus steeds mensen die slapen in een portiek. Maar er zijn ook mensen die middenklasse en die rijk En die worden zo onwaarschijnlijk veel nou, rijker. Ja, overgrote meerderheid behoort nog tot de lagere klasse. Ja, dat ik was, dat er ja. is dus een snelweg uh, tussen uh, Agra en Delhi. En Agra staat thuis in Mahal, het meest bezochte ding. Of dus de Eiffeltoren van Parijs, of van, uh, van India, zou ik maar zeggen. Uh, en daar is een weg aangelegd tussen Agra en Delhi. En die weg is een privéweg van iemand. Die man heeft dus gewoon een snelweg aangelegd met zijn eigen geld. Dat is de grote betonboer van India. Dan moest ik, ik, ik wilde snel van uh, uh, naar Agra heen en weer. En er was geen treinverbinding. En, uh, het was nee, toen nee, ze nog niet. Ik, nee, en kon je nee, maar kon dus wel die snelweg nemen. Daar moest ik iets voor, weet je, een paar tientjes voor betalen... Want het is de privéweg van, weet ik veel, Pietje Puk. Maar die, gaat dwars door dorpen, die man heeft gewoon dwars, dwars door het dorp heen... een eigen snelweg neergelegd. Oh, nee. En ik zweer het je, dat, die rit duurt 2,5, drie uur. Ik denk dat ik twee auto's ben tegengekomen. En vier ja. koeien. En vier koeien ja, aan. Ja, ja, nee, ja, ja, omdat ze ja, ja. ja. ja, in die dorp hebben, ze gewoon, die Indiase mensen... hebben aan de, aan de kant van de weg gaten in, de, in het hek geknipt. Want die moeten natuurlijk van de ene weinig naar nee. de andere... zie je af en toe me, mannen met geiten oversteken. Het is echt fantastisch. Ja, maar dat, ja, dat, je, maar dat, maar een dat je zoveel denken. geld hebt, dat ja. je gewoon je eigen snelweg aanlegt. Ik ja, we een beetje denken ja. aan uh, toen de door de, de EU gesteunde projecten van wegenbouw in Portugal uh, waren voltooid. Oh ja. Kon je dus waar vroeger in Burgos, Noord-Spanje, de bewoonde wereld al ophield... kon je nu ineens over een snelweg Portugal binnengekomen. Kon je, uh, over, kon je over snelwegen waar je, dan waren wel payages, ja, ja, ja. Maar hoe gingen we, we er Er op... af... kwamen twee auto's tegen. Ja, een hele mooie nieuwe ja, weg ja. Ja. als je nou ooit een snelle auto ambieert. En dan Moet dan je daar gaan rijden? Hoe kwam je normaal rijden. binnen dan? Terug voor je schoonmoeder. Of hoe kwam je naar Portugal binnen? Ja, gewoon over een, een B-wegen. Oh, ja, oké, okay, gewoon. Dat was wel een weg. Ja, maar Nationaal. Oh. Ja, ja, ja, in ja dat is natuurlijk best wel, ja. wel teleurstellend. Maar goed, de Portugezen maken daar bijna gebruik van, want die willen niet uh, betalen voor die weg. Nee, dat Ik weet hoe het wel. nu is, hoor. Ik ga het ja, misschien ja, zien over ja, twee weken. Dat dus Allora. Maar... Hm. We gaan zo naar het nieuws, ja, van ja, de... ja, we hebben ja. nog een minuut. Dus uh, oh, ja, dus, uh, dus, uh, wat, uh, we gaan straks uh, natuurlijk nog... Uh... Wat uh, dus voor... gaan we draaien in tweede uur? Tweede uur, uh, sowieso, komt er een uh, K-nummer van mij uh, voorbij. Oh ja. Uh, dus uh, we hebben die column van jou. Nu twaalf minuten, he, hoor ik. Nee, nee, nee. nee maar, nou, even, even kort. Want uh, ik uh, was op een gegeven moment, liet ik uh, de laatste tien ronden van die Formule 1 wedstrijd. Ik denk, ik kan niet tegen zoveel spanning. Dus ik had op een gegeven moment een remix van Donna Summer met uh, I Feel Love, met uh, meer Toen ben ik weggelopen een ja? kwartier. Ja, nee, heb ik buiten Dan loop ik, ja, nou, loop ik een weg. Dus ja, een dan, loop ik dan, dan kan ik er niet aan. En dan denk ik: Dag, ik ga wel even, even op het muurtje zitten. Die korte zien, de verte rij. En ik, ik weet ook wel vanzelf uh, wanneer het afgelopen is. Dus dat had ik uh, afgelopen uh, zondag. Had ik dat, uh, Jij bent net zo'n hond als ja, ik. Ben ik. Ben ik ook. Maar goed, uh, ja, zullen we ik, het uh, ik, zullen we ik, er, zullen we straks uh, er nog even naamlieuws over hebben? Vanavond loop ik ook weer bij het Nels Elftal. lijkt mij zeker een goed idee. Ik kan daar niet tegen. Tot zo, tot zover. Het ritme van CFM.